Meer. Maar nu eerst het NOS. Herman Vriend met het NOS Journaal. De troonswisseling op 30 april wordt door veel koningshuizen bijgewoond. Alle Europese koningshuizen sturen hun troonopvolgers naar de plechtigheden. Monaco is een uitzondering. Staatshoofd prins Albert komt naar Amsterdam. Andere gasten zijn onder meer de Belgische prins Filip en prinses Mathilde... de Britse prins Charles en zijn echtgenote Camilla... en de Japanse kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako... De oliestaten Qatar, Bahrein, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten... sturen allemaal één of twee leden van hun koninklijke familie. Namens het Marokkaanse koningshuis komt prinses Lala Salma. Argentinië, het geboorteland van prinses Maxima, stuurt vicepresident Boudou. Reddingswerkers bij de ingestorte textielfabriek in de Bengaalse hoofdstad Dakka... moeten hun werk staken omdat er brand is uitgebroken tussen de puinopen. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door vonken die vrijkwamen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 De vader van de twee broers, die worden verdacht van de aanslag op de marathon in Boston, komt toch niet naar de VS. Eerder had hij gezegd naar Amerika te willen komen om zijn oudste zoon te begraven en zijn jongste zoon bij te staan in de verdediging. Maar hij denkt dat hij zijn zoon niet zal mogen zien en dat hij hem op geen enkele manier kan helpen. Bij de aanslag van de twee broers op de marathon in Boston kwamen drie mensen om het leven en raakten 264 mensen gewond. De oudste broer werd door de politie doodgeschoten.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 Tu so badalu inara so holodalu wandari Thank you. Ya me caben al no verte más. Yo quiero que comprendas que mi amor nada más pertenece a una sola persona, hoy no sabía dónde va y eres tú, sola, tú, sola. Ja. En moe, En mama. Aan wel los. En moe, en moe. O,